Amerikaanse militair Robert Bales verliet op 11 maart. Snachts zijn basis in Kandahar. In twee dorpjes doodde hij 17 Afghaanse burgers. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt tot een graad of 4. Overdag volop zon. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. A celebration to last throughout the year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 Celebrate It's all right. ZFM Stantwoord op 106.9 FM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 I don't know where we're going to go together, but that doesn't bother me. And achterop bij mij to me, then we're going together. And I don't know where we're going to go, but that doesn't matter, because I'm still going to